Zes uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Oppositie Egypte wil parlementsverkiezingen boycotten. De minister bezoekt Patriot Missy in Turkije... en Schaatswereld bedroeft om dood Atje Keule Deelstra. Het weerwolken hebben de overhand. Er staat een ijzige, koude noordoostenwind. In het zuidoosten en uiterste oosten sneeuwt het geregeld. Later vanavond en vannacht breidt de sneeuw zich verder uit...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 wil bereiken dat de regerende moslimbroederschap van president Morsi toezeggingen doet om het democratisch systeem te hervormen om de grondwet die onlangs is aangenomen om die te bewerken, omdat inderdaad de oppositie vindt dat er inmiddels maar weinig verschil is tussen Mubarak en de huidige president Mohammed Morsi ze hebben het gevoel alsof ze leven in een tweede dictatuur en onder die omstandigheden zeggen ze nu willen wij niet meedoen aan verkiezingen als de oppositie inderdaad de verkiezingen boycott kan dit betekenen dat de regerende moslimbroederschap... van president Morsi sowieso gaat winnen... al staat die partij er nu niet goed voor. De moslimbroederschap die is uh, redelijk impopulair. Ze hebben veel van de dingen die ze beloofden niet waar kon, kunnen maken. Mensen hebben het economisch buitengewoon slecht in uh, Egypte. En dat zijn dus allemaal voorwaarden die je nodig hebt... voor een verkiezingsnederlaag. Ik ben er heilig van overtuigd dat de moslimbroederschap... die verkiezingen zou kunnen verliezen. De vraag is alleen... Kan de oppositie ze winnen? Kan die oppositie, en dat was bij de vorige parlementsverkiezingen ook de vraag... kunnen die één vuist maken om die verkiezingen te winnen? Een boycott is natuurlijk een manier waarop je dat niet kunt doen. Dus of de oppositie hier verstandig aan heeft gedaan, dat is een hevige discussie. Correspondent Sander van Horen. Minister Hennis Plasgaard van Defensie was vandaag bezoek... bij de 270 Nederlandse militairen van de Patriot-missie in het zuiden van Turkije.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 Koningsnacht, in de nacht van 30 april op 1 mei. Dan moet er een groot feest worden gevierd volgens burgemeester Van der Laan van Amsterdam. En de nacht voor 30 april, koningin de nacht, moet het allemaal ietsje minder. Martin Kok, Koninklijke Horica Nederland, afdeling Amsterdam, goedenavond. Goedenavond, dag. Vindt u dat een goed idee van Van der Laan? Wij vinden dat best een goed idee van, van burgemeester Van der Laan. En waarom vindt u dat een goed idee? Nou... Uh... Ik weet niet of hij uh, zelf ook heeft gevraagd waar hij dat idee op gebaseerd heeft, maar wat wij ons kunnen voorstellen is dat het moment waarop hij kiest dat het, het echte feest begint, dat dat na de Kroning dus zal zijn. En ik denk dat, dat de mensen een hele mooie dag kunnen beleven in Amsterdam en dat ze dat kunnen gaan vieren als de kroning achter de rug is. En dat, ze dan... dat niet zo slecht. en dat ze daarna doorhalen in de nacht van 30 april op 1 mei. Dat kan prima. Natuurlijk. Maar ja. De mensen zijn natuurlijk gewend om al in de vroege ochtend van 30 april... hun waren uit de stal in Amsterdam en groot feest te vieren. Ja. Zullen ze daarvan afwijken, van die traditie? Nou, ik geloof het niet. Ik geloof het niet. Maar als u zegt groot feest vieren... ik, ik, ik denk dat het grote feest in de, in de loop van de dag zal plaatsvinden... zoals gewoon. En s vroeg om zes uur is het dan niet echt groot feest... maar is het heel gezellig in de stad Met mensen die hun waren aanbieden. Ik denk dat, dat, dat daar niet zoveel aan gaat veranderen. Nou, bedoel, in die nacht, in de aanloop naar de inhuldiging, gebeurt er niet zoveel. Dus het is geen enkel probleem wat Van der Laan voorstelt. Nou, vol, volgens mij niet. En uh, kijk, je zult het nooit op de beste manier doen voor alle partijen. Waar wij als koninklijke horens Nederland aflevering Amsterdam in ieder geval trots op zijn. Dat we uh, host mogen zijn, dat we gastheer mogen zijn van de kroning. Zo is het ook. Het is positief. En je kunt altijd wel vraagteken zetten bij wat een ander wil of vindt, maar ja, wij vinden dat eigenlijk niet zo heel interessant. Wij hebben vooral met elkaar heel veel zin in die dag, in die kroning en in het feest wat erop volgt. Dus dat is prima. En gaat u nog iets speciaals doen op die Koningsdag en de nacht die daarop volgt? Nou, we, we moeten onze plannen nog wat concretiseren, zo is het wel. We zijn zelf ook nog niet zo gek lang op de hoogte van het feit dat de kroning daar zal zijn. Maar goed, de, de binnenstad van Amsterdam zal natuurlijk behoorlijk oranje kleuren. En ik kan me voorstellen dat onze leden en ook de niet-leden daar aan mee zullen willen doen. Zo is het wel. Martin Kok van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Amsterdam, dank u wel. Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk. Het overlijden gisteren van Atjekeur Deelstra heeft veel losgemaakt in de schaatswereld. Irene Wust twitterde vanmorgen dat een icoon en voorbeeld voor de sport is overleden. Wust werd vorig weekend voor de vierde keer wereldkampioen. Voor haar was dat alleen Atjekeur Deelstra gelukt. En Sipi Tigela kwam samen met Atjekeur Deelstra uit voor Nederland tijdens de Olympische Winterspelen van 1972 in Sapporo, Japan. Ze vertelt hoe belangrijk Keule Deelstra is geweest voor het vrouwenschaatsen.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 Een woordvoerder laat weten dat hij militaire ondersteuning verwacht en geen nieuwe bijeenkomsten. En protest is een overleg volgende week in Rome afgezegd. Uitnodigingen vanuit Washington en vanuit Moskou worden ook niet meer geaccepteerd, al is dus de oppositie. De de Staten hebben met verbazing gereageerd op het besluit, een woordvoerder zegt dat Amerika niet van tevoren was ingelicht.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 In Antwerpen is een man van 20 zo zwaar mishandeld dat hij is overleden. Het gebeurde in het havengebied van de stad. De politie kwam vannacht af op een melding van een verkeersongeluk. Agenten troffen een zwaar gewonde man op straat aan. die kort daarna overleed aan zijn verwondingen. Volgens de politie was de man het slachtoffer van verkeersagressie. Daarbij zouden drie auto's en een tiental personen zijn betrokken. Er zou zijn gevochten waarbij het slachtoffer tweemaal is overreden. De daders zijn nog spoorloos.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 Een Amsterdammer heeft vannacht bij Gorkum een taxi gestolen... en is daarmee tientallen kilometers verder naar Wiegen gereden. Daar, in de buurt van Nijmegen, is hij na een wilde achtervolging... aangehouden door de politie. De man van 39 was rond middernacht door een taxichauffeur opgehaald... bij een hotel in Hoofddorp. Hij was agressief tegen de chauffeur en bedreigde hem. Uit angst sprong de chauffeur uit de langzaam rijdende taxi... en daarna reed dus de Amsterdammer met het taxibusje verder. Sport. Bij de wereldkampioenschappen wielrennen op de baan staan vandaag opnieuw een aantal onderdelen met Nederlanders op het programma. Sebastian Timmerman volgt het kampioenschap in Minsk. Sebastian, de puntenkoers bij de vrouwen is bezig. Is die intussen beslist? Ja, is net afgelopen een paar minuutjes geleden. En daar is Kirsten Wild er niet in geslaagd om een medaille te behalen. Ze wordt namelijk vijfde. En dat is dezelfde uitslag die ze gisteren behaalden op de rit in lijn, de scratch wedstrijd Nu dus ook op de puntenkoers. De puntenkoers was 25 kilometer lang, 100 ronden. Iedere 10 ronden zijn er punten te behalen. Dat deed Kirsten Wild op zich heel goed. Dat er punten bij elkaar sprokkelen. 17 punten werden dat er in totaal. Maar ze had eigenlijk de pech dat drie dames een ronde voorsprong pakten. En dat kost Kirsten Wild wellicht een medaille. Een van die drie dames met een ronde voorsprong wordt ook wereldkamp. Kampioenen komt uit Tsjechië, Jarmila Machakova. Uh, ervaren rijdster, al, zien we al een aantal jaar meerijden op de baan. 27 jaar en behaalt haar grootste prijs uit haar carrière. En de Mexicaanse Sofia Areola eindigt op de tweede plaats. Had ook een ronde voorsprong. De Italiaanse Georgia Bronzini, tweevoudig oud-wereldkampioen ook op de weg. Uh, gaat er met de bronzen medaille vandoor. En Kirsten Wild dus op de vijfde plaats op dat WK puntenkoers. En wat denk je, kunnen Nederlanders op andere onderdelen nog een succes boeken? Nee, want uh, de enige Nederlander die ik uh, nog in actie ga zien in het uh, verdere avondprogramma in Minsk is Tim Veld. Moet nog één onderdeel rijden bij de Zeskamp. Het Omnium staat op de vijfde plaats na vijf onderdelen. En het verschil met uh, de nummer drie, met de brons dus, is te groot. Al vijftien punten. Dus dat betekent uh, dat Tim Veld met de kilometertijdrit nog op komst kansloos is voor de medailles. Vierde zou hij eventueel wel kunnen worden, maar medailles zitten voor Tim veld op het Ondium niet in. Sebastian Timmerman. De wielrenner Luca Paolini is winnaar geworden van Omloop het Nieuwsblad. De Italiaan versloeg in de eindsprint zijn medevluchter Stijn van den Berg uit België. De Belg Sven van Doezelaren won de sprint van een eerste achtervolgende groep... waarin geen Nederlanders reden. Er is verkeersinformatie. En bij de AWB John Bakker. John Zoka, dit keer op de A76 in richting Geleen. Er staat door een ongeluk tussen Voerendaal en Schinnen Vijf kilometer. Het is wel goed nieuws, want inmiddels zijn alle reiszokken weer open. Dankjewel, John Zoka. De hoofdpunten van deze uitzending: oppositie Egypte wil parlementsverkiezingen boycotten. Minister Plasgaard bezoekt PyTrade-missie in Turkije. Het afweersysteem voorkomt meer geweld, denkt de minister. En de schaatswereld is bedroefd om de dood van Atje Deelstra. Zoals een groot emancipator van de vrouwenschaatsen en een echte winnaar. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zo dadelijk Pavlov van de NTR.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 Pavlov. Henk van Middelaar en Marcia Belman. Goedenavond en welkom bij Pavlov, het Radio 1 programma over het menselijk gedrag. Vandaag gaat op Wetenschap 24 de week van de waanzin van start. Verschillende radio- en televisieprogramma's zullen deze week in het steken staan van waanzin, van creatieve gekte tot een verwoestende psychose. We praten vandaag met gedragsdeskundige regisseur Carlo Schippers. Hij maakt dataprofielen bij ernstige misdrijven. En aan tafel ook psychiater en filosoof Damian Denies. Hij is als hoogleraar psychiatrie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En hij vindt dat we als samenleving de waanzin wat weer, meer moet ik zeggen, moeten respecteren. Zijn wij eigenlijk allemaal een beetje te verdelen in gekke en waanzinnige? Um, ja, ik denk het wel uh, Alhoewel het niet zo makkelijk is om onderscheid te maken tussen normaal en abnormaal En daar moeten we juist veel respect hebben voor de waanzin ja. Want er schuilt ook veel normaliteit ja, in Ja, ik, ik stelde de vraag uh, verkeerd hè? Ik zei tussen gekken en waanzinnige. Ik bedoel tussen, tussen gekken en, ge en niet gekken Tussen normale ja, mensen ja. Is die scheiding ja. goed te maken Dus andersom, u zegt eigenlijk is iedereen waanzinnig En um, nou ja. als die minder en meer zijn Dat is meer uw opvatting, geloof ik, of niet? Ik heb er niet zo moeite mee om dat te durven erkennen, dat wij allemaal aan de rand van de waanzin leven. Ja, maar waar, maar waar trekt u zelf de grens? De grens trek ik bij het gegeven van als iemand zelf als persoon onnoemelijk veel leidt, of de omgeving veel leidt. En daarbij ook gebrek aan inzicht heeft over de rol die men daarin heeft. Oh, dus u, u, u bekijkt het echt vanuit de persoon zelf. Hij leidt of ja. zij leidt. Ja, niet wat wij als merkwaardig gedrag uh, zien. Nee, omdat uh, heel veel uh, beroemde... en succesvolle mensen in C... eigenlijk ook waanzinnig zijn. Als je het criteria bekijkt. Beroemde mensen, noem eens wat namen dan. <laughs> ja, Dat weet ik niet. Dat is lastig. Maar bijvoorbeeld, ja, bipolaire stoornis... man is depressief zijn, ja. komt heel veel voor... bij mensen die uh, voor in de televisie de werken... of voor radio bijvoorbeeld. <laughs> ja. Uh, allerlei persoonlijke bij... stoornis herken je... Dikwijls bij Samen zijn wij één bipolaire stoornis. <laughs> okay. Maar... maar uh, u zei, in de, in de top van het bedrijfsleven. Ja, ook ja. Ja, je hebt een bepaald profiel nodig, denk ik, om je te kunnen handhaven in een omgeving ja. die in zich toch altijd wat vijandig is. Ja. Uh, ik las onlangs in, in de krant nu net een commentaar van die man van de, van de SNS-bank, mm -hmm. die dan bedreigd wordt. Ja, en iemand zei, ja, daar word je voor betaald. Gewoon. Het is een keihard beroep ja. waar, waar mensen je uiteindelijk voor uitmaken. Je moet er tegen bestand zijn. Daar heb je toch een bepaald profiel voor nodig. Maar die leidt misschien niet. Eerst begon u te zeggen van ja, we kijken nee, of er iemand... Hij, nee, misschien leidt hij niet inderdaad. Ja. He, dan is het toch weer wat wij een beetje merkwaardig ja, hij, vinden. Of iemand zelf leidt of de omgeving doet leiden. Ja, de omgeving doet leiden. <lacht> Dat ja. Kan ook gebeuren. En, en is het mogelijk om iemand tot waanzin te drijven? Wat is daarvoor nodig? Ja, ik denk dat dat wel kan. Hè. Iedereen heeft zo'n bepaalde weerstand in het leven. Uh, je moet een beetje vergelijken met de zwaartekracht. Uh, wij vechten eigenlijk tegen de zwaartekracht. Zo vechten wij ook. We hebben een soort van psychische weerstand. Ja. vechten tegen allerlei stressomstandigheden. En als die, die zwaartekracht te groot wordt, te hoog is... Ja, dan hebben we een soort van breekpunt En als je dat doorkomt, doorgaat, dan kunnen mensen wel gewoon echt klassiek waanzinnig worden. Ja. En dat verschilt van persoon tot persoon. Ja, dat ligt aan zijn uh, persoonlijkheidsstructuur. Of die er tegen ja, bestand is veerkracht of, of die breekt. De heeft, ja. de psychische uh, flexibiliteit die je hebt om om te gaan met moeilijkheden. Ja. Maar je kan je inbeelden dat er dingen gebeuren in je leven en dat is die samenkomen dat iedereen het heel moeilijk krijgt. Ja. Wat zijn de meest uh, voorkomende gektes zeg maar, in onze maatschappij? De meest voorkomende gektes zijn, denk ik, uh, angststoornissen. Er komt heel veel voor. 17% van de bevolking in Nederland leidt aan een angststoornis officieel. Dat is bijna 1 op 5. Uh, stemmingstoornissen, depressies, dystemieën. Maar goed, dat is een verzamelnaam voor alles wat te maken heeft met somber gestemd zijn. De vraag is daar ook van ja... Zijn we daar niet te laagdrempelig met onze diagnose? Het is zo dat we niet al te snel iemand een psychiatrische diagnose van somberheid geven terwijl het normaliteit is. Ja. Um, dan heb je natuurlijk ook een groep van psychoses waar mensen al dan niet door drugs geïnstigeerd dingen zien of denken die niet in de realiteit voorkomen. Dat komt vaak voor. Carlo Schippers, mm -hmm. um, u bent gedragskundige voor de politie. Uh, in Amerika noemen ze u een profiler. Dat klopt, hè? Ja, dat ja. klinkt uiteraard een stuk uh, vlotter uh, dan gedragstestkundige of gedragskundige. Ja. Zijn criminelen vaak gek? Um, het hangt allemaal van, van definities af. Maar um, de manier waarop wij naar kijken is dat we onderscheid maken... tussen mensen die inderdaad in de realiteit opereren en mensen die dat niet doen. En dan blijkt in mijn vakgebied dat de meesten heel goed weten wat wel en wat niet mag. En het desondanks ervoor kiezen om het toch te doen. En die zijn naar mijn definitie dan in elk geval... Niet gek, dat zijn echte mensen die stemmen horen, dingen zien die er niet zijn. En naar aanleiding daarvan bijvoorbeeld... Een misdrijf plegen. Als verdediging bijvoorbeeld, een misdrijf plegen... om iemand van zich af te houden door wie ze zich bedreigd voelen. Nou, um, uh, uh, hebben we de term profiler heel vaak. Uh, horen ja. we die in televisieseries en films en uh, noem maar op. Uh, en dat wordt vaak uh, een, een held die uh, de politie even bijstaat en de, de, de dader vindt. Klopt dat, beeld? Um, ik ben bang van niet, want het meest enerverende in de laatste 22 jaar is dat ik vanavond hier bij u mag zijn. Ja, en, uh, maar ik, misschien ligt dat wel aan u. Ik zit uh, over het algemeen <laughs> gewoon op mijn uh, kantoor uh, achter mijn bureau of ik ben in bespreking met rechercheurs. Maar het is dus niet zoals in de media wordt weergegeven dat ik met uh, jet van de jet van de politie regelmatig naar allerlei bestemmingen vlieg om daar zelf allerlei onderzoeks... Handelingen te verrichten. Op eigen houtje. Uh, nee, ja. wij functioneren volledig ondersteunend en op de achtergrond bij rechercheonderzoek. Dus u bent eigenlijk onderdeel van het team. Nou, niet onderdeel. Ik ben adviseur van buitenaf. En um, want wat, uh, wat doet u dan, uh, zeg maar, om de politie te helpen? Want u, u stelt daar de profielen op, toch? Dat is maar een heel klein stukje van, uh, van wat we doen. Um, als ik het breder neem, dan, dan kijken we in ernstige misdrijven die gepleegd zijn... naar de elementen van gedrag die daarin te herkennen zijn. En dat kan onder andere ook de dader betreffen, maar er zijn nog veel meer dingen. En dat proberen we te gebruiken om de rechercheurs te adviseren... om dat onderzoek beter te doen. Maar dat begint bijvoorbeeld al bij de vraag van... is de dader een bekende van het slachtoffer of niet? Wat is het motief waarom dit delict gepleegd is? En dat gaat allemaal ver vooraf aan de vraag uiteindelijk van wie zou dat nou gedaan hebben. Maar hoe, hoe kom je daar dan achter? Of het een bekende is? Of... Door te kijken naar alles wat er op dat moment over dat delict al bekend is. Want de politie begint uiteraard meteen als het ontdekt wordt met allerlei vormen van onderzoek. Technisch, tactisch. Daar komt informatie uit. Dan op een gegeven moment denken ze van we zouden gebruik willen maken van een, iemand met deze deskundigheid, dan worden wij gebeld. En dan gaan we met ze zitten om de tafel. En dan gaan we die onderzoeksbevindingen die er dan zijn... die gaan we bespreken. Maar dat klinkt eigenlijk als gewoon politiewerk. Wat is dan het verschil met een uh, met een rechercheur? Um, het verschil is dat wij vooral kijken naar de gedragskundige aspecten. Die zijn leidend. En uh, de gemiddelde rechercheur, met alle respect voor wat hij allemaal... uiteraard wel kan en weet, uh, is over het algemeen op dit terrein niet opgeleid. Maar ik zal de eerste zijn om toe te geven dat er in wat we doen ook een heel groot stuk gewoon gezond verstand zitten... en met twee benen op de grond staan en nadenken over wat je wordt verteld. Maar komt u dan ook wel op het delict? Dat kan, ja. Als dat, als dat nog bestaat. Hè, want soms komen wij pas ruim later, uh, dagen, weken, maanden... Of, of soms zelfs jaren nadat het delict gepleegd is... Uh, in contact met het rechercheteam. Uh, maar... Is die laatste er nog? Bijvoorbeeld omdat hij in een woning is geweest. En dat kunnen we uiteraard gewoon afsluiten. Hè? Mooi lintje voor de deur. En dan, dan is het er nog. Dat is wel net zoals op televisie. Dat zou kunnen, <laughs> ja. Alhoewel er dan over het algemeen uiteraard geen camera's en zo zijn. Dan, uh, dan is het gewoon een heel zakelijk bekijken van wat zijn er voor sporen. Wat zijn de verhoudingen van verschillende ruimtes. Waar heeft het stoffelijk overschot gelegen? Wat is er gebeurd? Maar, maar kijkt, kijkt u dan anders dan, dan uh, de regisseur? Dat hoeft niet, maar ik denk dat een van de eigenschappen... die je moet hebben om dit werk te doen... is dat je heel methodisch gestructureerd... en toch ook wel heel erg tot het gaatje gaand. Met andere woorden, overal het fijne van willen weten... naar dingen gaat kijken. En in die zin zou je kunnen veronderstellen... dat ik misschien daar dan toch wel <coughs> anders waarneem... dan dat de, de gemiddelde politieman dat doet. En u, u vertelde net al, uh, ik kijk vooral naar het gedrag. Wat voor soort gedrag kom je dan tegen? Of, of wat voor gedrag... Vertelt een misdaad uh, of, of een, een, een, een plaatsdelict u? Nou, we, zouden, we zouden, maar dat is gewoon een voorbeeld uit velen. Uh, we zouden kunnen zien dat, dat er, is, er is iemand overleden. Er is een vrouw vermoord en je zou aan de manier waarop zij letsel heeft gekregen... de manier waarop ze om het leven is gebracht kunnen afleiden... dat de dader geen enkel gevoel van medelijden of meegevoel met haar heeft gehad. Of zelfs haar opzettelijk heeft... Laten leiden, de bedoeling hij heeft gehad om haar te laten leiden. En dat is over het algemeen vrij eenvoudig op te maken, gewoon uit het beeld wat je ziet over wat er is aangetroffen. Uh, bij Jasper S. Hè? De, de, de, ik lees dus in de, de Verdachte op de moord van Marianne Vaat. Ja, die, die zaak die speelt uh, aanstaande woensdag, hè? dan uh, wordt hij voorgeleid. In de Volkskrant stond vandaag het daderprofiel dat ze opgesteld hebben. En daar staat dan: hij uh, was. Zo zie je bezig met seks. Hoe Precies. weet je dat? Ik zal, zal, ik zal het heel even voorlezen. De dader waarschijnlijk een man tussen de 20 en 45 jaar. Hij functioneert al waarschijnlijk normaal... maar vermijdt diepgaande relaties en heeft een seksobsessie. Hoe, hoe, waaruit wordt dat opgemaakt? Of er sprake is van, van seks in een delict. Is, dat klinkt misschien als een open deur... maar dat is natuurlijk heel vaak heel goed te zien... omdat het slachtoffer ontkleedt. Aangetroffen of omdat er sporen zijn, uh, fysieke, biologische sporen. Oké, okay, nee, van dat is ik. Dat, dat, maar dan is dat obsessie. dan meteen een ja. obsessie? Nee, dat hoeft natuurlijk niet. Maar de vraag is ook wie u nu citeert. Ik heb het artikel zelf niet gelezen. Um, het zijn geen woorden die ik zou gebruiken in een uh, beschrijving van een dader. En ook contact gestoord. Dan denk ik, hoe weet je dat nou? He? Van, vanwege het feit dat die keel doorgesneden is? Dat... Nee, Dat is op zich weer niet zo ingewikkeld. Um, als iemand sociale vaardigheden heeft... en een goed gesprek kan voeren... een goede babbel heeft, om het even meer populair te zeggen... dan zal hij die vaardigheid over het algemeen ook gebruiken... om een slachtoffer te benaderen. En dan zou je je kunnen voorstellen... dat je bijvoorbeeld in de gelegenheid waar andere mensen komen... Uh, je potentiële of je gewenste slachtoffer benadert... door met haar te spreken. En mm -hmm. als we even teruggaan in de tijd... naar de Utrechtse serieverkrachter... Um, die had als werkwijze dat hij juist niet sprak... met de slachtoffers, maar s'avonds in het donker... op een rustig stukje okay. weg, ten oosten van Utrecht. Nietsvermoedende slachtoffers in een heksprong... en vervolgens overmeester. En dat zegt natuurlijk wel degelijk iets over. U zegt eigenlijk, uh, uh, hij had haar anders wel kunnen verleiden... met een leuk praatje. Ja. precies. Maar, ja. En nu heeft hij geweld moeten gebruiken... omdat hij waarschijnlijk helemaal niet zo goed kan kletsen. In, ja, geweld hoeft nog niet noodzakelijk. Maar de verrassing is vaak al meer dan genoeg... om nietsvermoedende vrouwen op een fiets uh, okay. het idee te geven... van ik kan nu maar beter... Doen wat er gezegd wordt. Want anders dan weet ik niet hoe het afloopt voor mij. Maar dat omschrijft ze niet als, als gek of een waanzinnige nee, actie? Nee, in tegendeel. Nee, nee, dat heeft met gek of waanzin niks te maken. Want dan zou je moeten denken dat er iets heel anders aan de hand is. Dat je een hele andere waarneming hebt. Stemmen hoort, dingen ziet, euh, zoals dokter Denis al zei, die wij niet kunnen zien. Maar... Ja. ja. Vind, vindt u, wat u hoort, meneer Denis, vindt u dat dan ook, denk je, ja, zo'n man die is werkelijk niet goed in staat om. Contact te maken. Ja, of... ik, ik kan niet specifiek over deze casus spreken. Um, maar ik denk dat uh, ik begrijp heel goed wat er gezegd wordt. Maar ik denk dat voor ons waanzin heel breed is dat je dat niet per definitie heel gek moet zijn. Uh, om toch aan de definitie gestoord zijn te voldoen. Uh, iemand die in contact gestoord is, bijvoorbeeld, die moeilijkheden heeft om relaties te leggen en misschien autistisch vorm is, weet ik veel, of geremd. Mm -hmm. Ja, dat kan, kan zijn dat hij best een diagnose kan krijgen binnen de psychiatrie, zonder dat dat heel ernstig is natuurlijk. Ja. Uh, en dat is dus, bij ons is waanzin niet altijd de meest uh, extravagante vorm. Er zijn heel veel milde vormen van waanzin die je bij heel veel normale mensen aantreft. En is ook waarschijnlijk bij heel veel uh, criminelen of daders. Ja. En ik kan me dus best voor, voorstellen dat je aan de hand van zo'n profiel dichter komt bij een mogelijke dader. U bent ook psychiater, hè? Ja. ja. Um, uh, uh, uh, werkt u ook wel eens met criminelen? Uh, zelden, maar af en toe wel. Ja, S som soms komen ze op de afdeling of uh, ja, soms komen mensen gewoon uh, uh, uh, ja met een bepaalde klacht die niets te maken heeft met uh, een, een daad die ze verricht hebben natuurlijk. Wat dan? Ja, dat <laughs> weet dan ik wel. niet. De, de, de mensen, de ja. mensen, ook criminelen hebben soms psychische klachten natuurlijk. Die kunnen ook leiden. En we hebben een bepaalde. Uh, Kijk, wij, wij zijn als psychiater bij een arts en dan ga je proberen iemand te helpen die uh, psychisch lijdt. Uh, en dat staat soms los van uh, hoe iemand ethisch of moreel is. In, uh, een, een collega van u, meneer Schippers, Engelse collega, die onderscheidt vier type daders. Die nemen na afloop vaak een soort rol waarmee ze hun daad verklaren. De eerste is de professional, je kan ook een wreker zijn... ik moest het wel doen, de ander is een slachtoffer... ik kon niet anders, en er is uh, er nog eentje. De held, weet je wel, van ach, koud kunstje. Herkent u dat, um, die vier types? Nou, wat ik zie, is dat er, dat er uiteraard geprobeerd wordt... Um, maar ook door anderen, om menselijk gedrag in hokjes te stoppen... omdat het dat beter begrijpbaar maakt, ook voor de omgeving... Het probleem is natuurlijk dat menselijk gedrag... zelden of nooit in hokjes te stoppen valt. En wat er daarnet gezegd werd... er zijn heel vaak heel veel graduaties... in hoeverre gedrag bijvoorbeeld afwijkt van de, van de norm. En um, vanuit de FBI bijvoorbeeld, waar ik ben opgeleid... is in het begin geprobeerd om moorden te verdelen... In, in moorden met een georganiseerd en een ongeorganiseerd karakter. En daar kunnen we ons allemaal best iets bij voorstellen. Alleen in de dagelijkse praktijk blijkt het toch iets lastiger om iemand of aan de ene kant van de streep... of aan de andere kant van de streep te parkeren. Yeah. Heel vaak is er gedrag wat over die grens heen gaat. En dan schiet je er eigenlijk niet zo heel veel mee op... om dat labeltje erop te plakken. Maakt het wat uit voor een schuldgevoel? Die rol? Ja, dat is een heel ander onderwerp. Schuldgevoel is <laughs> waanzinnig interessant. <laughs> waanzinnig om, interessant. Om, om over te discussiëren. Um, ik, ik moet helaas zeggen dat de meeste... Daders Waar ik mee in aanraking kom. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat ik maar naar een bepaald soort delicten kijk. Dat daarvan schuldgevoel over het algemeen niet heel veel te bespeuren valt. Hoe, hoe kan dat nou, meneer Denise? Hoe, waarom voelen die mensen zich niet schuldig? Um, nou, ja, dat, dat zou een van de mogelijke kenmerken kunnen zijn van iemand die wel degelijk een persoonlijkheidstoornis heeft. Zoals de, de, de psychopathie of de antisociale persoonlijkheidstoornis zijn. Mensen die eigenlijk geen schuldgevoel kunnen hebben, zich niet kunnen inbeelden, anderen lijden. En daarhalve ook eigenlijk geen gevoel hebben van schuld of, of moreel besef. En dan is de vraag: ja, kan je hun dat aanrekenen? Als je niet weet wat wettelijk kan en niet wettelijk kan, maar puur dan, ik bedoel, moreel gezien, ethisch ja. gezien, niet ja. bedoel ik uh, in de technische zin. Ja, hoe kan je dan iemand zo'n daad aanrekenen? Dus het hebben van schuldgevoel en het uh, niet hebben van schuldgevoel zegt misschien zegt wel iets degelijk over, over hoe iemand in het leven staat en of die wel, wel of niet gestoord is. Ja. Yeah. Want dan lijkt het een beetje psychopathisch als je dat schuldgevoel ja, niet is, hebt. De oude term psychopaat duidt dus juist op iemand die, uh, en dat is cyclisch, die niet ziet, niet weet dat er een bepaalde grens is waar je moet over, of kan overgaan. En ook geen enkel empathie heeft naar een ander. Dus voor, voor zo'n persoon is iedereen een gebruiksvoorwerp, in de letterlijke zin van het woord. Eh, eh, een gebruiksvoorwerp, dat wil zeggen, een middel om zo'n doel te bereiken? Om een middel te bereiken, seksueel, financieel, wat het ook mogen zijn. Een, een element zoals een ander dat je gebruikt om voor je eigen ambitie in te zetten. Ja, nou, we, we praten straks verder niet zozeer over daderprofielen, maar wel uh, over waanzin. En uh, mensen die echt geïnteresseerd zijn in daderprofielen, lees even het Psychologie Magazine van uh, komende maand, maart. Want er staat een uh, interview met de Engelse profiler. David Kenter. U kent hem, hè, meneer Schippers? Ik ken hem inderdaad, persoonlijk. Al vele jaren. <laughs> ja, die benadert het allemaal op een heel wetenschappelijke manier. En daar bent u het geloof ik niet steeds mee eens. Uh, we hebben onze verschillen. Dan ga ja, <laughs> okay. ik het daarop houden. <laughs> okay. Ja, we gaan naar de muziek, want uh, Theo Siebe is hier in de studio. Uh, van zijn nieuwe cd, Invite to Dance, gaat hij voor ons een nummer spelen. En dat is het nummer Old into New. Theo Siebe. is green the sky Into new van zijn tweede CD, Invite to Dance. En wilt u meer informatie over Theo Sieben... en weten waar hij de komende tijd allemaal op gaat treden... dan moet u vooral even kijken op zijn website www.theosieben.com. Dit is Tot 7 uur Pavlov. Ja, bij de publieke omroep... Eh hebben we vanaf deze dag de Week van de Waanzin. Dat wil zeggen, een aantal programma's gaat komende week over gekte. En Pavlov eh, verricht vandaag de aftrap. En we praten in deze uitzending met gedragskundige rechercheur Carlo Schippers... en met hoogleraar psychiatrie Damian Denies. Damian, de meeste van ons gedragen zich normaal. Eh, hoe slagen we erin als u, zoals in het begin zei... toch altijd wel enige gekte in ieder schuilt... Uh, dat kost een inspanning, denk ik, om ons normaal te gedragen. Dus uh, hoe dat we daarin slagen, uh, ja, dat is voor mij een, een groot wonder. <laughs> Werkelijk? Ja, ik vind dat wel, ja. Maar kijkt u ook zo naar uzelf? Het is toch een ja, wonder dat ik ja, hier normaal ja. zit? En, uh... Ja, eigenlijk wel. Ja. Voor mij kijk ik het andersom. Ik denk van, wat, wat, wat fantastisch dat we allemaal normaal kunnen zijn soms. Ja. Maar het helemaal geen moeite, hè? Schijnbaar niet, maar toch. Als je ziet hoe snel mensen kunnen kantelen... als je de, de, de breekbaarheid de kwetsbaarheid ziet van mensen... maar ook op neurobiologisch vlak, in de hersenen... dan, dan is het toch verbazingwekkend. Vind ik vind het echt wonderlijk dat veel mensen zich zo makkelijk staande kunnen houden. Maar in hoeverre zijn we ons uh, daarvan... Bewust dat we ons best doen of ja. op, uh, om normaal niet, te zijn. Hè? Dat is ook gunstig. Dat we daar ja. maar niet te veel bewust van zijn, want dan wordt het nog veel erger, zou ik zeggen. <laughs> ja. Dus uh, het is best om niet te veel uh, dit soort van dingen te weten en gewoon leven te leiden. Maar u zegt eigenlijk, wij zijn zo kwetsbaar, we, het is allemaal zo fragiel in ons, ja. dat het heel gemakkelijk is om over die andere kant, aan ja. uh, de andere kant van het randje terecht te komen. Ja. Maar, maar hoe slagen we er dan in om een beetje normaal te blijven? Hoe beschermen we ons? We hebben tegen... allerlei systemen bedacht die ons daarbij helpen natuurlijk. Die zijn al duizend jaren oud. Maar bijvoorbeeld uh, religie is een van de fundamenten die ons helpt... om aan de waanzin te ontsnappen. Ja? Een soort van discipline die uh, eigen is aan rituelen. Bijvoorbeeld dat je... Uh, dat is eigenlijk heel veel religies. Wat, wat ook de inhoud mogen zijn en welke god men ook aanbidt... Er zit altijd een soort van rustdag in een week... De zaterdag, de vrijdag of de zondag, maakt niet uit. Uh, en dat is toch handig, dat is goed, dat mensen rusten, dat ze zich uh, niet uitputten. Uh, en zo zie je dat religie op verschillende manieren invloed heeft op wat we eten, hoe we denken. Ze hebben rouwrituelen die ons helpen om om te gaan met het verlies van een dode. Dat ligt vast. En die religies helpen dus om ons leven te structureren. Iets wat we als individu, als persoon, heel moeilijk kunnen. Maar als je dus geen rust hebt, of als je... Uh, uh... Geen middelen hebt om, om rouw te verwerken, dan, is het dus dan ja, loop je de kans om, om door te slaan. Ja, ik, ik wil niet zeggen dat je daar meteen doorslaat, maar uh, de, de mens is van Ture geneigd om toch uh, te overdrijven, heeft zichzelf niet in de hand. Dus als, als iemand sterft of overlijdt, en je kan niet terugvallen op een individueel ritueel, mm -hmm. van bijvoorbeeld, nu ga je tien dagen rouwen en je doet die kledij aan uh, met die groep van mensen en mm -hmm. dan komt er een dienst. En wat, als dat er allemaal niet is dan ben je eigenlijk grenzenloos. Je kan honderd jaar rouwen, of je kan allerlei dingen doen... Die, die, die het geeft ons houvast, vang... die rituelen. Het geeft ons veel houvast, een soort van veiligheid... maar ook meteen een soort van harnas, waarop ja. mensen tegen reageren. Maar wat betekent het in, voor onze samenleving... waarin de georganiseerde religie terrein verliest? Dat betekent, denk ik, misschien is een van die oorzaken... van het toen, de toename van psychische klachten... het, het wegvallen van traditionele religieus systeem, maar ook ideologisch systeem, die zijn er ook niet meer. Hè. Die klassieke politieke systemen, uh, of dat hoeft niet allemaal religieus te zijn, ja. dat kan ook ideologisch, die, die, die brokkelen af en we zijn veel meer gaan strijden voor onze eigen individualiteit, ja. maar hebben we ons niet gerealiseerd dat die verantwoordelijkheid ook helemaal op onszelf terugvalt. En sommige mensen die kunnen dat aan, een kleine groep, die zijn misschien intelligent en flexibel, maar een ja. grote groep van mensen worstelt er toch mee. En, en het is toch juist in deze tijd dat we worden opgeroepen om vanuit onszelf te handelen. De verantwoordelijkheid ligt bij ieder individu. Ja. Je moet jezelf helemaal ontplooien. Maar dus, kunnen dus... we dat wel? Als je, Neem een klein ja. voorbeeld. Stel dat iemand overmorgen uh, die befaamde lotto wint en plotseling 20 miljoen ja. krijgt waar iedereen naar smacht. Ja. Hoeveel mensen zijn in staat om daarmee om te gaan? ja, ik weet het niet. De mensen niet worden gewonnen. ook begeleid, hè, die prijswinnaars. Ze worden begeleid, want ja. wij kunnen dat niet. Ja, jij bij, uh, ik heb bij ooit bij zo'n loterij gewerkt op okay, de klantenserviceafdeling. Er <laughs> ja, dus wordt heel veel geld gespendeerd om die mensen te structureren. Ja. Omdat uh, van nature wij niet de neiging hebben om onszelf discipline op te leggen. Dit te even te, te zeiden, maar wat een waanzin dan om zulke grote bedragen aan één persoon <laughs> ja. toe te... Ja. Hè? Dat, dat is natuurlijk zo. Maar ja even, u zegt dus eigenlijk... Onze maatschappij, waarin religieterrein verliest, waarin we misschien anoniem in grote steden wonen... is niet de meest geschikte maatschappij om normaal te blijven. Ja, dat is wel een forse uitspraak. Maar ik denk het wel dat je dat zou kunnen zeggen. Dat, dat uh, met de urbanisering, grotere groepen... het wegvallen van klassieke rituelen, van systemen... dat mensen makkelijker zouden kunnen vervallen... tot, denk ik, crimineel gedrag. Maar ook een soort van... Ja, uh, ja, waanzinnig gedrag. Dat, ja. dat denk ik wel, dat het daarmee te maken heeft. Ja, ziet u dat ook, meneer Schippers? Ja, ja, u vindt... kijkt misschien zo niet naar de daders, maar... Nee, nee, ik kijk er misschien van een heel andere kant naar, maar... We verliezen aan de ene kant traditionele middelen, maar... Bijvoorbeeld tegenwoordig is de stille tocht is een, een nieuw middel... om op de een of andere manier met emoties en gevoelens om te gaan. Dus er komen wel dingen voor in de plaats. Hoe goed dat allemaal is en hoe, hoe goed dat werkt... Ja, daar kan ik uiteraard geen zinnige uitspraken over doen, maar... Het is wel interessant om te zien dat, dat ja, individualisme... leidt toch in een aantal gevallen tot ja, ontsporing van ja. gedrag. En er is geen rem meer op minder goede eigenschappen... die bepaalde mensen bijvoorbeeld hebben. Die kunnen redelijk ongestoord ook hun, hun gang gaan. En, en daar worden dan uiteraard vaak anderen in de samenleving het slachtoffer. Van. Dus de sociale controle die ontbreekt. Ja, dat is ook een aspect. Eh, elkaar vertellen dat iets echt niet kan of echt niet mag... dat is natuurlijk tegenwoordig best wel lastig. Ja. En ja, dat leidt ertoe dat mensen zich dan daar nog in gesterkt voelen dat wat ze doen... dat dat ook wel kan, dat dat wel acceptabel is. Maar zo luisteren naar u beiden ga je ook bijna denken... dan is die religie... dat is niet zozeer omdat we God inbiedigen. Nee, ja. we hebben iets nodig, een systeem. We zijn ja, op zoek naar dat een systeem. Het. En dat, dat is, wetenschap is dat nu ook, hè? De religie is stukje weggevallen. De, want ja. de wetenschap heeft dat voor stukken overgenomen. Dus de aandacht voor God is weggevallen... en voor het brein is toegenomen. We, we hebben wijs. een geloofsysteem nodig. Ja. Ja. Dat hebben als mensen nodig. En dat ontkennen, dat is volgens mij een slechte zaak. Ja. Dat, dat, dat, dat is wat je misschien ook ziet in de voormalige Oostbloklanden. Dat mensen een beetje ongelukkig zijn... omdat die communistische ja. partij hen structuur gaf. Ja. Ze mochten niet veel, maar het ja. was tenminste gestructureerd. Misschien iets te extreem in dat geval. Ik doe alles, geloof ik, te extreem. Uh, nou ja, je, je moet natuurlijk een deel van je vrijheid inboeten. Maar je ja. krijgt daarvoor ook wel misschien een soort van gemak terug. Ja. En nogmaals, dat geldt niet voor iedereen. Hè? Dus, uh... Nee, nee, uiteraard. Dat, maar we hebben het over de mensen die kwetsbaar zijn. Ja. Die anders makkelijk over ja. dat randje heen kukelen. Ja. En als het nou fout gaat, hè, zoals. Uh, ik geloof dat het nu bijna twee jaar geleden is dat Tristan van de V en Al van der Rijn een aantal mensen heeft doodgeschoten. Hoe zinvol is het dat we dan op zoek gaan naar een schuldige? Wie is hier fout geweest? Wat vindt u? Ja, wel, ik ben absoluut geen, heb ik al eerder misschien uitgesproken, niet zo'n voorstander om meteen een schuldige aan te wijzen. Het is een reflex die we allemaal heel snel hebben in Nederland. Op het moment dat er iets misloopt of iets fout gaat, dan wordt er meteen een commissie ingesteld en gekeken naar de schuldigen en de fouten. Um, ik, ik vind dat uh, ja, een beetje kwalijk, uh, omdat dikwijls die schuldvraag niet het meest belangrijke is in, in de eerste instantie. En anderzijds, dat ook niet alles zo corrigeerbaar is. Dus ik denk dat het soms makkelijker is om uh, in, een, in een wereld te leven waar we ons realiseren dat er fouten kunnen gebeuren, dat die kunnen voorkomen en dat we daar moeten gewapend tegen zijn... in plaats van alles meteen weg te stoppen en weg te vlakken. Ja. En te zeggen van, ja, we, we leven in een, in een wereld waar dat niet voorkomt. Ja. En dat is onmogelijk. Ja. Uh, er zullen nog tristans komen. Wij leven in een maatschappij waar waanzin deel van uitmaakt. Ik kan het weghalen door commissies in te stellen en maatregelen te nemen... maar dat zal ooit weer eens voorkomen. En ik kan beter iedereen daartegen wapenen, denk ik, dan te ontkennen. Ja, dus als je zegt, uh, die fouten moeten we accepteren... Dan... Bedoelt hij volgens mij om te zeggen, we moeten accepteren dat niet iedereen precies in de pas loopt. Ja, inderdaad. Ja, dat betekent niet dat je alles moet goedkeuren. Maar je moet wel uh, realiseren dat in het leven waar niet alles objectief is en vaststaat en bepaald kan worden, dit soort van dingen kunnen gebeuren. Mm -hmm. En dat het aanwijzen van een schuldige niet de oplossing is. Dus het begrip normaliteit dat is eigenlijk een veel te eng begrip misschien. Normaliteit is, zou ik zeggen, een exclusiecriterium. Alles wat niet gek is, is normaal. Daarom redeneer ik altijd andersom. <laughs> en, en Carlo Schippers, u bent gedragsdeskundige voor ja. de politie. Um, bent u daarmee eens? Ja, ik denk niet dat we hier lijnrecht tegenover elkaar staan. Uh, ik, ik zie allerlei dingen die mensen doen om schuldigen aan te wijzen... maar ook de, de schuld bij anderen te leggen, bijvoorbeeld. Maar, maar kan het oppakken van een dader, voorkomen dat, eh, ja, dat hetzelfde nog eens een keer gebeurt? Ja, maar kijk dat, dat speelt hier helemaal niet. Want Tristan is daar ter plekke ook om het leven gekomen. En dat was allemaal wel duidelijk. Het gaat erom wie er in, in het verlengde daarvan allemaal verantwoordelijk gehouden kan worden. En het, het afschuiven van die verantwoordelijkheid... of in elk geval het proberen dat elders neer te leggen... is iets wat ik heel veel tegenkom. Want als in een kleine gemeenschap een ernstig misdrijf wordt gepleegd... een oude mevrouw wordt verkracht en vermoord dan hebben we drie elementen die verschrikkelijk zijn. Het is een, een oud persoon, er is veel geweld gebruikt, er is seks geweest. Het zijn er zelfs vier en zes om het leven gebracht. Dan gaan we niet onmiddellijk denken van dat zal wel iemand van ons geweest zijn. En dan leggen we die verantwoordelijkheid het liefst natuurlijk zo ver mogelijk bij ons vandaan. Ja. In de vorm van iemand uit een ander dorp, ver weg. Of misschien wel uit een ander land of van een andere cultuur dat is veel makkelijker om mee om te gaan dan zeggen van... nee, dat is die jongen die hier om de hoek woont die dat gedaan heeft. Want maar wat, wat, wat uh, Damien Denise volgens mij bedoelt is dat... Uh, um, je kan zo'n zaak van Tristan van der Vlis wel helemaal afhandelen... Uh, maar dat wil niet voorkomen dat er volgend ja, jaar nog ja, bedoel, eens een keer ja, zo iemand inderdaad. opstaat... in de, de, de dezelfde de actie. Ja, yeah. De eerste reflectie is van, oh, gaan alle, wapen, uh, alle wapens aan, aan banden leggen. We gaan ook yeah. commissies instellen die iedereen gaan screenen... en, en kijken of iemand psychisch gezond is. Ja, ik, ik snap het wel, maar ik denk dat dat juist verkeerd is. Omdat je alles weer aan regelgeving gaat gieten. En stel, uh, he? het gevaarlijke denk... is dat je de, de, de hoop, laten we zeggen, creëert... een soort illusie dat dat kan. Ja. En we moeten het andersom doen. Dus daarom, ik was ook blij als ik in Nederland kwam wonen... dat iedereen hier kon zwemmen. Want in, Nederland, in België zouden we overal hekjes rond die sloten zetten... En wat, wat je nu doet met die commissies, is hekjes rondzetten. En mensen ja. niet leren zwemmen. Maar als je mensen leren zwemmen, dan weet je dat je er langs kan komen. En je kan ook in het water vallen, maar dan zwem je en dan ben je eruit. Ja. Dus je kan beter mensen wapenen tegen dit soort van dingen... dan alles gewoon dicht te timmeren. Maar hoe moet je mensen wapenen tegen uh, ja, acties als uh, Tristan van der Veen? Dat is, dat is lastig natuurlijk. Maar ik denk dat de media en ook uh, de regering daar een rol in speelt... in, in de houding die ze daar tegenover aannemen. En nu is het andersom. Ja. En wat bedoelt u met leren zwemmen? Met leren zwemmen is mensen ja, uh, opleiden, de, z, z, z, z, reële kennis meegeven, zodat ze daar adequaat mee kunnen omgaan. Sommigen meer, sommigen minder. Ja. En zou het zelfs zo kunnen zijn dat als die controle sterker wordt, dat het nog wel eens een averechts effect kan hebben? Dat mensen dan juist uit de band willen springen als het allemaal zo gereguleerd is? Dat zou kunnen, ja. Maar een van de belangrijke filosofen voor die eeuw die zei: de beste maatschappij is diegene waar geen enkel politieagent rondwandelt. Dat is een utopie. Nou, wel, dat betekent dus dat de soort van interne moraliteit... bij de burger aanwezig is. En dan ja. heb je geen nood aan politieagenten. Ja. En dat is maar dat is een utopie. Inderdaad, dat is zeer lastig. Maar daar zou je moeten naar streven. Kan dat. Ik ben bang van niet. <laughs> het, het, het idee dat iedereen in dezelfde mate aanspreekbaar is... op een gezonde geestelijke opmaak en verantwoordelijkheidsgevoel... en alles wat daarbij komt, is natuurlijk totaal niet van deze wereld. Als je in de VS kijkt naar wij moeten allemaal het recht hebben om een wapen te dragen, ja, dat zou prima zijn. Als al die Amerikanen gezond, nadenkende, verantwoordelijkheidsgevoel hebbende burgers waren. Maar dat probleem is natuurlijk dat dat niet zo is. Ja. En dat er in die bevolking van die 260 miljoen Amerikanen mensen lopen met allerlei problemen, geestelijke problemen, uh, vul meer in, die die veerkracht en die verantwoordelijkheid helemaal niet hebben. En ja, die, die kunnen dus ook naar de wapenwinkel gaan. En die hebben geen stempel op hun voorhoofd waarop staat van... met mij is er iets aan de hand. Uh, Integendeel, die kunnen soms heel goed zich gedragen... alsof ze perfect normaal zijn. Uh, alleen ja, onder de oppervlakte zijn er, zijn er helaas andere dingen aan de gang. En dan krijgen we dit soort problemen. En ik ben het denk ik ook volledig eens uh, met het gegeven dat... ik wil absoluut niet aankondigen dat er meer gevallen... als Alva aan de Rijn aan zitten te komen. Maar de realiteit gebiedt natuurlijk... Om te zeggen dat er ongetwijfeld nog mensen in Nederland rondlopen met vergelijkbare problemen, ja. die onder de juiste combinatie van omstandigheden misschien tot vergelijkbaar gedrag kunnen komen. De oh. mooie kant van waanzin moeten we het toch ook over hebben? Nou, ik wilde eigenlijk nog even oh. één dingetje. Want um, wat, uh, uh, wat wij in ieder geval zo opmerkelijk vonden uh, uh, in de zaak Jasper S, is dat. Um, uh, hij heeft voor zijn omgeving eigenlijk heel uh, als heel erg normaal werd beschouwd. Hè? En dan. Aardige man. Ja. Zeiden ze. Doet mee met de dorpsfeesten, helpt. Ja, ja ik, ik, het is voor mij moeilijk om uitspraken ja. te doen over mensen die ik niet ken of zelf nooit gesproken heb. Dus ik, ik behoed me voor enige oordeel daarover. Ja, ik, ik, ik. Nee, ik vraag ik ben... niet om een oordeel, maar dat is, het laat wel zien dat iemand die dus eigenlijk heel uh, uh, normaal handelt dat hij... Die... Ja, maar dat is denk ik ook wel een beetje een misverstand. Iedereen die denkt uh, dat als iemand gek is of raar doet... dat hij meteen in alle facetten helemaal compleet gestoord is. Dat is natuurlijk zo niet. Veel mensen zijn heel normaal. Maar het is op het moment dat er iets... een samenloop van omstandigheden gebeurt... net iets te impulsief zijn... iets te veel alcohol, net te veel prikkels krijgen... of dan, kijk, dan moet je kijken of iemand weerbaar is. En sommigen gaan dan eigenlijk in de fout... Mm -hmm. Maar dus voor 80, 90 procent zijn het denk ik meestal normaal mensen. Maar goed, dat, dat is uw expertise meer denk ik. Ja, ik voel me hier helemaal uh, thuis <laughs> op dit moment. <laughs> um, ik denk dat het bijna een standaard reactie is die je ziet bij hele ernstige feiten. Ook met de media van tegenwoordig. Er worden heel gauw mensen uit de omgeving van iemand uh, voor de camera gesleept. En die hebben uiteraard vrijwel altijd hetzelfde commentaar. Dit hadden ze niet aanzien komen, dat hadden ze niet verwacht. Dat kan toch onmogelijk door deze persoon gedaan zijn. Dat zijn de standaard uitspraken die je krijgt. En dat is ook zo in de zin dat die persoon zich ook op het oog altijd normaal gedragen heeft. En met name als we kijken naar mensen die zich voordoen als iets wat ze niet zijn. En we hebben het eerder over psychopathie gehad. Ja, daar zijn een aantal meesters eh, als het gaat om je, om je voordoen zoals je niet bent. Terwijl je in die tussentijd links en rechts probeert om, mensen, om van mensen gebruik te maken. Of mensen te misbruiken of omstandigheden te misbruiken. Maar je bent wel heel goed in het compleet voorspiegelen van een compleet ander beeld... dan je eigenlijk bent. Eng eigenlijk, hè? Hm. Ja. ja. Maar goed, um, Henk, die zei het al een beetje... er is ook een mooie kant van waanzin, Damian Denise. Welke uh, is dat? Wel mooi. Kijk, het, het is natuurlijk uh, het is een, een ziekte. Maar het hangt een beetje samen met wat ik daarnet vertelde... Um, Soms moet je... Kijk, waanzin is soms uh, niet te vermijden. En soms moet je kijken hoe je het dan toch in die slechte omstandigheden er iets kan uithalen wat toch nog een positieve betekenis heeft. En in sommige omstandigheden gaat inderdaad waanzin gepaard met een vorm van creativiteit. Met uh, grensoverschrijdende inzichten die misschien ook wel niet altijd zo fout zijn. Dus uh, er zit ook een goede kant aan soms. En die breekbaarheid die wij, waar wij zo bang voor zijn... Uh, die is misschien in een bepaald opzicht vanuit de kant van creatief zijn, productief aantrekkelijker dan het gewoon maar wegstoppen en in een, in een kastje stoppen en er vanaf willen zijn. En zien wij die, die mooie kant ook wel? Of, proberen, of, of zien wij eigenlijk elk, elk afwijkend gedrag als, uh, daar wil ik niks mee te maken? Ja, ik vind dat de tolerantie in onze maatschappij voor afwijkend gedrag heel laag is. Sowieso voor andermans gedrag, omdat het een individualistische maatschappij is waarin we leven. last dan voor andere culturen, andere vormen. Um, maar de tolerantie voor afwijkend gedrag is laag. Mensen voelen zich snel, wat je daarnet zegt, bedreigd. Men vindt het eng dat iemand iets anders zegt dan je verwacht. Dat iemand andere dingen doet. En het opzicht mis, missen we misschien een aantal kansen. De, in de jaren zestig was daar veel meer tolerantie voor. Mm -hmm. Ik weet niet dat, dat, dat het daarom veel productiever was. Dat was voor mijn tijd. Um, maar misschien kunnen we er wel iets van leren... om toch wel iets open te staan. Nu worden we heel gauw gelabeld. Hè? Kinderen op school ook... Die... AD, ja, AD, gaat heel snel. Ja, je krijgt uh, door de medicalisering meteen een ziekte. Ja. Um, ADHD is een bekend voorbeeld. Uh, als je iets te druk bent, en je bent een jongen je zit in de klas, ja, dan, ja. dan krijg je heel snel het etiket. In, in veel gevallen zou het waarschijnlijk ook zo kunnen zijn, maar misschien in sommige gevallen niet. Ja. Uh, die dingen bestonden allemaal vroeger niet. Uh, misschien is het ook voorbijgaander dan we denken. Bestonden ze niet of, of hadden we die etiketten niet? Wel, dat is een beetje hetzelfde. Hè? Het etiket creëert het bestaan ervan. En als je het etiket niet hebt, dan bestaat het ook niet. Nee, maar dan, dan is genoeg. dat jochie, nog wel een druk jochie in de klas. Ja, dat is ook zo. Ja, maar degene, die had of degene, de maatschappij die had, die... was zo gestructureerd en zo... Precies. ...dat het misschien Juist. niet zo tot uiting kwam. Ja. En misschien moesten we dan allemaal voor de leraren op banken gaan zitten... ...in onze korte broek, en werd er op je vingers gemapt... momenten het moment dat je luisterde. En had dat ook een effect? Ja. <Gelach> <gohan> uh, u doet heel bijzonder onderzoek. Hè? Dat is, tenminste, hele bijzondere therapie past die toe. Die diepe hersenstimulatie. Ja. Dat, dat kan je denk ik toch niet bij elk afwijkend gedrag toepassen. Maar misschien eerst even uitleggen wat dat is. Uh, het is um, het implanteren door een neurochirurg van twee elektroden in de hersenen. In een specifiek gebied. En die elektroden die geven hele kleine minuscule stroompjes af waardoor dat hersengebied wordt gemoduleerd, veranderd. Mm -hmm. uh, en dat wordt gebruikt voor zeer ernstig zieke patiënten... die uh, onnoemelijk veel lijden aan de ene kant... en aan de andere kant ook geen enkele baat meer hebben bij bestaande therapieën. Dan moet je je voorstellen mensen van 30, 35 jaar... die heel ernstig ziek zijn, bijvoorbeeld een, een dwangstoornis hebben... acht à tien uur per dag handen wassen... of huispoetsen of deuren controleren... die alles al geprobeerd hebben, alle medicijnen, alle gedragstherapie... maar gewoon geen enkel effect ervaren... Ja. En voor hun is maar één uitweg, dat is dikwijls de dood. En deze mensen zien wij en proberen te, handelen, te behandelen door dus diepe herstimulatie. Dan moet je wel het gebied weten waar dat zit in, die, in, in ons Ja, land. min of meer. Ja. En bij die, min of meer? Bij die dwangstoornissen wel... precies ook denken? Uh, dat, ik zeg min of meer, uh, omdat het in de psychiatrie niet zozeer om gebieden gaat, maar om circuits. Dus het idee dat een bepaalde afwijking... In één gebiedje zit, is een beetje achterhaald. Wat we zien, is dat dikwijls hele circuits doorheen de hersenen gestoord zijn of dysfunctioneel, mm -hmm. waardoor dat je wat speling hebt met de plaats van die elektroden. Als je maar op het circuit zit, als je maar op de snelweg zit, waar precies niet zo heel belangrijk, je moet op de snelweg zitten, niet ernaast. Ja. En voor welke aandoeningen is dit allemaal. Uh... Wel, de dwangstoornis, de obsessieve compulsieve stoornis, is heel belangrijk, waar mensen dus handen wassen, poetsen, controleren. Uh, voor stemmingen, dus de ernstige vormen van depressie. Er uh, wordt ook gekeken naar ernstige vormen van heroïneafhankelijkheid. We hebben in Amsterdam een tweetal gevallen behandeld. Uh, succesvol tot nu toe. En er uh, wordt ook gekeken naar eetstoornissen. Anorexia nervosa is ook een mogelijke uh, indicatie voor uh, DBS die perstimulatie. En, en die elektroden, blijven die maanden... In de, in de hersenen zitten? Die blijft levenslang, levenslang. De zitten. zitten. Ja. En die is verbonden met een batterij die stroom genereert. Ja. En als die batterij leegloopt, dan moet er een nieuwe batterij worden geïmplanteerd. Maar wat gebeurt er dan? Wel, wat er gebeurt, vermoedelijk, want het is natuurlijk allemaal uh, lastig omdat het zo ingewikkeld is, maar uh, vermoedelijk heeft dus die elektrode heeft hele kleine stroompjes af. In het begin dacht men dat het hersengebied dat het overactief was. Veel, te veel aanwezig en dat die elektrische stroompjes dat zou remmen. Maar men heeft gezien dat het veel genuanceerder is. Zo'n uh, elektrische stroom die door die circuits gaat, die lijkt die, die hele circuits te normaliseren, terug tot een normaal niveau terug te brengen. Hm. Dat hebben we gezien met recent onderzoek. Dat, uh, een soort ik... resetten eigenlijk. Ja, je, je kan uh, met neuroimaging technieken gaan kijken... hoe mensen met die elektronisch in het hoofd... hoe zij terug een normaal circuit verwerven dankzij die stroompjes. Hersenen bestaan uit elektrische stroom. Wat wij nu denken en zeggen... is een hele snelle wisseling van allemaal elektrische stroompjes. En zou dat kunnen betekenen? Dat op den duur... Ik weet, is het duur eigenlijk? Hoe... Um, waarschijnlijk duurde dan Ja, het is vrij medicijnen. kostbaar. <coughs> die apparatuur is duur. Moet worden geïmplanteerd door een neurochirurg ja. natuurlijk. En daarnaast heb je een psychiater en een psycholoog... die mensen vrij lang behandelt. Maar uh, waarschijnlijk is het goedkoper om zo'n behandeling toe te passen... dan mensen 40 jaar gewoon ziek te laten en in instellingen te laten zitten. Dus het, u, u past het toe bij mensen voor wie andere therapieën niet werken? Ja. ja. En dan gaan we even naar de utopie. Het zou dus kunnen zijn dat we over 50. Tachtig jaar, allemaal met elektroden in onze hersenen lopen... en batterijtje, zodat we allemaal voorkomen ja. normale mensen zijn. En dan hebben we dus geen politie meer nodig. Nee. Nee, maar, ja. in... maar goed, dat hoor ik ook veel. Ik zou, dat zou kunnen, maar dan zou mijn vraag dan om zijn: wat bedoelt u dan met normaal? Wat ja. zou u daarmee willen bereiken? Nou ja, dat en dan weet dan zeg je niet. ik niet. Uh, een saaie maatschappij. Ja, precies. Dan zeg je al heel snel... Ja, dat wil ik liever niet. <laughs> ja, want het zou ook ten koste kunnen gaan... van onze creativiteit misschien. Ja. Ik, ik vind dat we een zeker tekort nodig hebben moeten hebben in ons leven om als persoon waardevol te zijn. Dat is een prachtige uitspraak. Wat vindt u ervan, meneer Schiffers? Ja, ik denk dat diversiteit nodig is. Zoals u het voorstelt, uh, hebben we ja. over 50 jaar dan allemaal gelijkdenkende robots oh ja. die in de rond te maar, maar meneer uh, Denise zegt het nog iets anders. Die zegt we hebben een zeker tekort nodig. En dat bedoelen we toch, het tekort in ieder van ons? Ja, niet? het tekort in ieder van ons. Ja. Ja. ja, daar gaan we nog eens even over nadenken. Ja. ja dat is uh, bijna zeven uur en dat betekent dat uh, Pavlov ten einde is gekomen. En we bedanken onze gasten Damian Denies en Carlo Schippers. Op wetenschap24.nl slash waanzin vindt u nog veel meer informatie over waanzin... en kunt u ook een test doen om te zien of u psychopathische trekjes hebt. Jij hebt die test gedaan gisteren? Ja, ik kwam uh, beneden gemiddeld. Dus, uh, beneden gemiddeld van wat? Dus ik heb weinig uh, psychotische trekjes in mij. En, en geef eens een voorbeeld van wat ga je doen op zo'n... Ik heb het niet gedaan namelijk. Nou, je krijgt allerlei vragen en dan moet je ja, die moet je invullen... maar dan moeten mensen zelf even kijken... op de website wetenschap24.nl waanzin. Het is wel belangrijk dat we weten dat jij normaal bent. Ja goed hè, dan voelen jullie meteen een stuk veiliger. Goed, luisteren, als u wilt reageren, dan kunt u ons mailen. Doe dat dan naar pavlofradio.ntr.nl. Zometeen na het nieuws van 7 uur is Langs de Lijnen weer. En wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan. Fijne ja, avond. Fijne avond. Informatie, educatie en cultuur.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 Dit is Radio 1.